vijf uur, Joris Tubinetski met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is overleden, dat meldt de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Kim Jong-il kwam in 1994 aan de macht als zijn vader Kim Il-sung overlijdt. Hij houdt vast aan de stalinistische koers van zijn vader en blijft het land met een ijzeren vuist regeren. In zijn buitenlandse beleid stelt hij zich star op tegen Zuid-Korea en Westerse landen. Hij wil kernwapens ontwikkelen en lanceert demonstratief lange afstandsraketten waarmee hij Japan en de Verenigde Staten kan treffen. Intussen produceert de landbouw in Noord-Korea te weinig voedsel voor de bevolking. Honderdduizenden Noord-Koreanen komen om door honger en ziektes. Kim Jong-il wordt in de staatsmedia onder meer de zon van de 21ste eeuw genoemd en deult geen enkele tegenspraak. In 2008 krijgt hij een hersenbloeding. Daarna blijft Kim Jong-il kwakkelen met zijn gezondheid... en verschijnt hij nauwelijks nog in het openbaar. Zijn opvolger is waarschijnlijk Kim Jong-un, zijn jongste zoon. Kim Jong-il is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand... tijdens een treinreis. Hij is 69 jaar geworden. Vanwege zijn dood zijn de troepen in Zuid-Korea... in verhoogde staat van paraatheid. Op de aandelenbeurs in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea... daalden de koersen met zo'n 5%. Procent. De lijkenhuizen in het zuiden van de Filipijnen kunnen de vele doden door het noodweer niet meer aan. In sommige mortuaria worden de lijken zelfs opgestapeld of in de gang gelegd. In de zwaar gestroffen stad Iligan wordt overwogen om lijken in massagraven te leggen. Bij aardverschuivingen en overstromingen, als gevolg van de tropische storm Washi, zijn zeker 650 mensen omgekomen. Zo'n 800 mensen zijn opgegeven als vermist. Het Rode Kruis verwacht dat het dodental nog verder oploopt. Het weer overwegend droog en een paar graden vorst. Op de wegen kan het glad zijn. Overdag begint zonnig, alleen in het westen. Later weer regen en in het oosten sneeuw. Vanaf dinsdag zachter en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. I'm so lonely so lonely so lonely sad. real alone there's no one just me only sitting on my rental throne i work very hard and make up great friends but nobody So I'm wrong. A little wrong. Poor little me. There's nobody I can relate to. Feel like a bird in a cage. It's kind of seary, but not really.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 Zo, Ron Reed, door Weihen Kim Jong, de derde. Uit de film Team America van de makers van South Park. Matt Stone en Trey Parker. Het leek mij een gepast eerbetoon. Kim Jong in betere tijden. Goed, uh, dit is het laatste uur van deze goede nacht en het is natuurlijk alweer bijna goedemorgen. Ik moet nog één dingetje zeggen, want ik moest zo haasten, net het uh, laatste uur. Dat verhaal wat u hoorde, dat was van de, de Duitse Andrea Kluitman en dat is de vertaalster van Gerbrand Bakker en zij is een van de schrijvers uh, die het winterboek van hem vullen. Straks nog een verhaal, maar nu gaan we eerst over naar de. Jantje. Truck het Platenhoekje van Jan de Emaus. Goedemorgen, nou, dat is dan de laatste keer uh, dit jaar dat we elkaar treffen. Op dit tijdstip, op dit prachtige tijdstip. Uh, het mooiste tijdstip ter wereld om uh, leuke muziek te laten horen. Voor wakkere mensen of mensen die op het punt staan om definitief in slaap te vallen. maar het nog even uitstellen, ja, dat hoop je dan. Uh, laatste keer dus in 2011. Ik heb maar wat bij elkaar geraapt. Normaal doe ik, of normaal, de afgelopen twee jaren heb ik speciale kerstdingen uitgezocht. Als kerstmis in zicht kwam, dat waren altijd melige dingen, maar daar ben ik een beetje doorheen. Blijkbaar heb ik een half uur meligheid bij elkaar kunnen graaien. In de afgelopen jaren aangaande kerstmis. En dat is het dan wel zo'n beetje, want al die andere persiflages die ik gehoord heb, vind ik niet zo best. Kortom. Uh, een uh, totaal bijingeraapt zootje. Te beginnen met Paul Davidson vanochtend in uh, Midnight Rider. Een nummer van de uh, Alman Brothers Band uit 1970. En in 1976 had deze reggae meneer er succes mee en terecht. Davidson, zoals hij in 1976, een nummer dat op dat moment zes jaar oud was, Overdate van de uh, Allman Brothers Band. Verder snel met Man for Man en zijn bandje in 1965. Ze waren een soort hofleverancier geworden uh, aan het grote publiek van uh, nummers van Bob Dylan. En Bob zei ook voortdurend dat het goed was, het mocht, van uh, meneer Zimmerman. En een voorbeeldje daarvan is If You Gotta Go, Go Now. Met daarin een hoofdrol voor de zanger Paul Jones. Die bijna bij de groep weg zou gaan in dat jaar. En daarna een bescheiden solocarrière zou hebben met een paar hits. En verderop in zijn leven acteur is geworden. All night Now I don't want To make you give Anything you never gave before It's just that I'll be sleeping soon It'll be too dark for you To find the door But if you got to go Die een, uh, een hitsucces wist te maken van uh, een nummer van Bob Dylan in 1965. Dat deden een jaar eerder de Nashville Teens. kwamen overigens niet uit Amerika. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden waren het Britten. En ze hadden een behoorlijke hit. Zowel in Amerika als in Engeland met Tobacco Road. Dat was zes jaar eerder in 1960 geschreven door... Was... Vier jaar eerder, in 1960 dus, geschreven door John Loudermilk. En uh, nadat de Nashville Teens ermee aan de gang waren geweest... zouden uh, een heleboel artiesten ze dat uh, nadoen in talloze uitvoeringen. Uh, Eric Burden, om maar een uh, zijstraat te noemen, die maakte er twee. Eentje met de anim Animals en uh, eentje met zijn uh, latere begeleidingsgroep War. En uh, Joe Cocker heeft zich ermee bezighouden. Nou ja, wie eigenlijk niet. Hier zijn de Nashville Teens. Your home. Tobacco Road van de Nashville Teens. En dan nu Jimmy Cliff. Ook een artiest die eind jaren zestig zo'n beetje begon... met zijn uh, lange carrière. Want hij uh, maakt nog steeds uh, muziek. In 2002 vond ik hem uh, buitengewoon verrassend... met Fantastic Plastic People. Uh, dat nummer draai ik voor degene die uh, als een berg opzien... tegen al die feestelijkheid die ons te wachten staat. Kijk er maar dwars doorheen. Trek je eigen plan. Doe net zo feestelijk als je zelf wil. not to be plastic like fantastic plastic people, fantastic plastic people, fantastic plastic people, fantastic plastic people, fantastic plastic people. artificial and hypocritical. only cosmetic The look original, but it's imitational The look identical, but it's not organic. It's just fantastic plastic people Fantastic plastic people Fantastic plastic people, fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Tot slot. Hallelujah. Geschreven door uh, Leonard Cohen. Daarna opgenomen door John Cale en definitief niet te overtreffen. Opgenomen door Jeff Buckley, die ons veel te vroeg ontviel. Tot volgend jaar. En uh, veel plezier, of wat dan ook, de komende weken. She tied you to her kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew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 Dove was moving to and every breath we drew is how It's not somebody who's seen the light, it's a call Weer nu Jeff Buckley, He, die Halleluja zingt. Het was een beetje kapot gespeeld door dat al. Die, die X Factor, die, die dame die dat zong en iedereen ging het zien. Nou ja, ze zong het denk ook oh, mooi hoor, hoe heet ze ook weer? Lisa. Hè? Ja, vind mooi, mooie. goede zangeres. Oké, okay, dankjewel Jan. Het waren allemaal heerlijke plaatjes. En het is een mooie manier om het uh, laatste programma af te sluiten. Maar ik heb nog wat meer, want uh, ik ga nog een verhaal uit dat winterboek van Gerbrand Bakker voorlezen. Uh, uh, hoe heet het? Dat winterboek, hè? want ik vertelde dat, dat had, uh, de Margriet in 1939 was ermee begonnen. Maar die schrijver Gerbrand Bakker die, die vond dat kennelijk zo'n leuk idee. Dus hij heeft een winterboek gemaakt met nou, verhalen van bevriende schrijvers en met wintertuintips en recepten en, uh, en, uh, van zijn moeder en bouwtekeningen voor vogelhuisjes van zijn eigen vader. En gedichten en zelfs puzzels. Nou, ik heb hem al uit. Ik vond het een heerlijk boek. Nou, en uh, nu komt er een verhaal van iemand die ik erg bewonder en die ik hopelijk binnenkort ook te gast heb. Dat is Jan van Mersbergen. Hij, hij heeft uh, dat prachtboek geschreven over dat venloze carnaval, Naar de overkant van de nacht. Een mooi winterverhaal. Achter de hakfabriek, door Jan van Mersbergen. Iedere zondagochtend dronken mijn ouders, en ooms en tantes koffie bij mijn opa, en daarna bier. En daarna bier en jenever. De kinderen van de af up Sinds we verhuisd waren en in een ander dorp woonden, acht kilometer verderop, fietsten we wekelijks naar mijn opa. Maar nu was het te koud. En we hadden geen auto. Op de radio werd afgeraden de weg op te gaan, zelfs met de auto. Het was min twintig. Ik ging toch naar buiten. Ik ging schaatsen met mijn broer. We zochten het riviertje op dat door het dorp liep en verder de polder in, de richting op van mijn opa's dorp. Het was een grijze dag. Ik wilde naar die woonkamer met tuinstoelen. Naar de leesmat met de panorama. Naar mijn opa in zijn vaste stoel. Naar het drinken en de koekjes en de jeneverglaasjes. Voor we bij de provinciale weg waren... zei mijn broer dat hij zere schenen had. Dat hij terug wilde. Ik stopte. Hij stond midden op het riviertje. Achter hem zag ik het dak van de kerk met het kleine torentje. En ik zei, ik ga verder. Hij zei dat ik de duiker niet door kon het ijs was nog niet dik genoeg. Ik zei dat ik het wel zou zien. Ik had geen beschermers mee, die lagen thuis. En mijn schoenen lagen in de slootkant... tegenover het huis van de fietsenmaker. Maar desnoods kon ik de weg overkruipen. Er was bijna niemand op de weg. Ik ga terug, zei hij. Ik schaatsde verder, langs de provinciale weg... tegen de wind in. In de verte zag ik de duiker. Er was inderdaad weinig verkeer. Het was zondagochtend, het was bitterkoud. Ik had twee trainingsjassen aan, een dikke trui... Mijn trainingsbroek en mijn voetbalkousen. Dikke handschoenen, muts, sjaal. Ik probeerde mijn handschoenen op mijn rug te leggen... en lange slagen te maken. Het lukte bijna. De wind werkte tegen. En echt goed schaatsen kon ik toen niet en nog steeds niet. Maar soms gleed ik traag opzij in de luwte... en dan kon ik wachten met het neerzetten van mijn andere voet. En het voelde heel lekker. Het voelde als echt schaatsen. Zoals Piet Kleine op tv. Mijn opa woonde achter de hakfabriek. Er reden zware vrachtwagens door zijn dorp, bij mijn oom, door de straat. En die wagens die maakten diepe, uitgesloten geulen in de bestrating. Ik dacht aan die straat met die uitgereden geulen... en aan de steeg naast de fabriek en aan de poort achter opa's huis. Ik had een helder doel, schaatsen naar opa. Het was minder dan de tien kilometer van Piet Kleene. Dat zou wel lukken. Ik had de hele ochtend. De duiker kwam dichterbij. Vorige week zom hier nog eenden... Nu waren de eenden weg en was de cirkel voor de duiker dichtgevroren... en een stuk in de duiker ook. Ik stopte. Mijn broer was nergens meer te zien. Ik gleed het donkere ijs voor de duiker op en luisterde. Er kwam een tractor voorbij, dat weet ik nog, met veel lawaai en ik wachtte. Het was veel te koud om iets op het land te doen... maar hij reed hier en had iets gedaan of ging iets doen, dat was zeker. De boer stak zijn hand op. Ik kende hem niet. Toen hij de bocht om was, een landweg in, gleed ik verder, luisterend... Er gebeurde niets. Geen gekraak, geen gescheur. Ik keek de duiker in. Het was ongeveer 15 meter tot de andere kant, onder de provinciale weg door. Het ijs was zwart en leek stevig. Ik hield me vast aan de betonnen rand. Ik moest bukken. Toen schoof ik voorzichtig de duiker in. Ik hoorde niks, maar toen ik een meter de duiker in was, durfde ik niet verder. Het was te donker. Mijn schaduw ontnam het zicht op het ijs... en het was alsof mijn schaduw het ijs onbetrouwbaar maakte. Ik ging terug achteruit schaatsend. Het dorp lag in een mat licht. De wolk boven de kerk was opengebroken. En voorzichtige zonnestralen daalden neer... op de boerderijen, de bomen en de rijtjeshuizen die om de kerk heen staan. Ik klom tegen Talut op en kroop naar het fietspad. Met schaatsen in de lucht. Het asfalt was koud en eigenlijk minder hard dan ik had verwacht. Ik keek naar links en rechts en stak toen over. Een kruipende jongen met lage noren aan zijn voeten. Aan de andere kant van de duiker was een opstapje. Ik ging het ijs weer op en schaatste verder over de rivier... die op dit punt smaller was dan het kanaal. Ik ging achter de huizen van Zandwijk langs. Dat waren zes huizen, of misschien zeven. De bungalow telde we niet mee. Bij het eerste huis keek ik of ik de leider van mijn voetbalteam zag. Die woonde daar, maar ik zag niemand. Het ijs was korrelig, minder wind hier achter de huizen. Er kwam weer een open stuk, langs een smal weggetje... Er stonden populieren. Het waaide niet hard hier... maar ze ruisten alsof er een storm woei. Ik had zin in Fanta. Die stond bij opa in de koelkast. In de deur. De koelkast stond in de hoek van de keuken. Er was een tafel waar de schoenbak op kon liggen... voor als de melkboer langskwam. Er waren een paar stoelen en een granieten aanrecht. Alles was heel oud. Het huis was klein. Als je uit het raam keek, zag je de groentetuin en het oude varkenshok sinds de invoering van de Varkenswet, zoals wij de wet noemden, niet meer in gebruik was. En daarachter was een hoge hek van Herashekwerk met groen gaas. En daarachter betonnen platen en de achterkant van de hakfabriek. Daar moest ik allemaal aan denken. En ook aan de panorama. Eigenlijk had ik zin in iets warms. Koffie dronk ik nog niet. Mijn moeder warmde bij opa altijd melk op in een steelpannetje. Op de melk zat dan een vel. En ook al was mijn moeder er die dag niet... Een van mijn tantes zou al voor dat vel zorgen. Ik schaatste over het kanaal. Dat wil zeggen, het kanaal liep onder de rivier door. Ik schaatste op een aquaduct en stak dus eigenlijk het kanaal over. Van de bosatlas kende ik beroemde aquaducten in Italië en Frankrijk. Dit was gewoon een betonnen bak. De rivier werd smaller en liep verder in die bak. Ik kwam er aan de andere kant weer uit en vervolgde zijn weg. Welke kant de rivier opstroomde, wist ik niet. We zagen het water nooit stromen. We zagen alleen de golfjes die de wind erin blies. Ik had het gevoel dat ik met de stroom meeschaatste. Inmiddels heb ik het opgezocht en ik weet dat de rivier de andere kant op stroomt. Na het aquaduct kwam er een mooi breed stuk met riet langs de oevers. De weide Alm heet het hier. En pas op dit punt had je het idee dat het echt een rivier was, dit water. In het midden was het ijs dun... Ik schaatste langs de rechteroever waar sporen in het witte ijs stonden. Voorbij een boerderij, voorbij een weiland waar nog sneeuw lag... een waterput, een gegalvaniseerd hek met een oranje touw eraan. Alle koeien stonden op stal. Ik was hier alles gaan vissen, in het najaar heel vroeg. En toen kwamen de koeien bij me staan. En later ook een naamloze boer die even tijd had om te praten. Voorbij het brede stuk veranderde de rivier in een kanaal. Daar liep ik kaarsrecht langs de provinciale weg... De rivier heette de Alm. In het dorp stond een kerk. Daarom heette het dorp Almkerk. Hoe eenvoudig kan het zijn? In ons vorige dorp woonden we aan de Almweg. En daar woonde mijn opa vlakbij. Met de fiets kende ik de weg naar dat dorp. Een zijweg van die Almweg had die diepe geulen van de vrachtwagens. Ik moet gedacht hebben, nu alles bevroren is... kan ik de Alm uitschaatsen en dan kom ik bij de Almweg. En dan ben ik er bijna... Ik gleed langs waardhuizen. Ik had het gevoel dat ik over de helft was... en schaatste in de beschutting van de weg die een stuk hoger lag dan de rivier... met een stijl taluut en het was prettig hier. Volgens mij ook de wind mee. Of was er nou geen wind? De rivier boog af tussen de weilanden door naar Uitwijk. Een dorp met een vierkante kerktoren met huizen eromheen. In het midden een hertenkamp en een muziekkapel. Het dorp van het tuinpad van mijn vader. Grote boerderijen aan de rand... Twee blokken rijtjeshuizen die uitkeken op graanvelden... en statige huizen achter de kerk. Ik kende het. Ik rook de koeien. Ik rook de bloembakken, zelfs in deze kou. Bij opa keken we vaak wielrennen. Dan was de ochtend voorbij en stonden er flink wat bierflessen op tafel... en keken we de Vlaamse of Waalse klassiekers. Nu was er misschien veldrijden op tv. Of schaatsen. Hoe zouden mijn ooms reageren als ze me aanzagen komen? De steeg in de poort door... Op mijn sokken met mijn schaatsen in de hand. Helemaal komen schaatsen, zou het klinken. Bij Uitwijk werd de rivier smaller en smaller. Er kwam een vertakking. Twee slootjes, meer niet. Ik koos de rechtersloot, die boog af in de richting van het weggetje... dat we zondags volgden naar opa's dorp. Maar dat slootje hield bij een boerderij op. Vlak achter een bult kuilgras. Ik ging terug naar de splitsing en schaatsde de andere sloot af. Er zat een knik in. De sloot werd nog smaller... Ik kon geen fatsoenlijke slagen meer maken. Ik ging onder een laag hangende wilgetak door... en toen werd het ijs brokkelig en er was een dam... en achter die dam was er alleen een weiland. De rivier hield gewoon op. Ik kon niet verder. Ik stond ergens tussen Uitwijk en mijn oude dorp... met niets dan uitgestrekte weilanden voor me. Een aangelegd bos in de verte en een overhangende tak van een willig. Ik ging in de slootkant zitten... Nu pas voelde ik de kou door die twee jassen en die trui heen... ook tegen mijn bovenbenen. Ik trok mijn voetbalkousen op, blauw met wit. Even dacht ik dat dit het begin van de rivier moest zijn. De bron. Of was dit het einde van de rivier? Hij stroomde hier naartoe. Verdween het water in de aarde? Ik ging staan en reed weer een stukje de rivier op... die hier niet meer dan een sloot was en ondiep. Ik was niet echt in de war... Het was meer dat ik opeens besefte dat ik niet de achterdeur door zou lopen. De keuken in. Dat ik mijn opa niet zou zien. Dat ik de panorama niet in kon kijken. Geen spectaculaire foto's van motorrijders of stierenvechters zou zien. Dat mijn ooms misschien een week later zouden horen dat ik was gaan schaatsen. En dat ik het nooit gehaald had. Ik had wel eens een Turkse emigrant op televisie gezien... die er net zo uitzag als de Turken die in de hakfabriek werkten. Die man vertelde dat hij niet terug kon naar Turkije voordat hij geslaagd was. Was dat het? Het was niet gelukt. Kon ik daarom niet verder, maar ook niet terug? Mijn ouders zouden vragen waar ik geweest was... of misschien hadden ze dat al gehoord. Mijn broer zou zeggen, zie je wel? Langzaam schaafste ik terug naar het stuk dat op het kanaal leek... langs de provinciale weg. En daar kwam ik een man tegen. Voor hem uit liep een labrador. De rond bleef staan langs de kant van de rivier en wachtte op me. Ik ging naar hem toe en toen ik bij hem was... daalde hij af naar het ijs en haalde ik hem aan. De man zei me gedag en vroeg iets over het schaatsen. Of het lekker ging, of het ijs goed was. Ik zei dat het prima ging, maar dat ik niet verder kon. Ook zei ik dat ik naar mijn opa wilde, achter de Hakfabriek. Die fabriek kende de man wel. En de huis erachter en het hoofdkantoor ook. Dat was aan de dijk. De man zei, ik heb één zomer bij Hak gewerkt en daarna nooit meer... Ik vertelde hem dat mijn opa ieder jaar een kerstpakket van Hak kreeg... omdat hij zo vlak achter de fabriek woonde. Een doos met potjes, boontjes met rode kool en appelmoes. Ik zei dat mijn opa zelf een moestuin had achter het huis... en dat hij die potjes in de kelder zette, op plankjes langs de wanden bij de trap. De hond kwispelde en drukte zijn kop tegen mijn schouders. Het was alsof hij het ijs op wilde, maar dat deed hij niet. De man zei dat de rivier vroeger heel anders stroomde. Hij bedoelde niet de stroomrichting, maar de plaats waar de rivier liep. Hij wist het ook niet meer precies. Hij zei, het zal wel door de ruilverkaveling komen. Dat hoorde je vaak. De ruilverkaveling. Dat was een begrip met een strekking zo groot. Daar kon je je niks bij voorstellen. Je wist alleen dat alles veranderde. Dat de boeren grotere weilanden en akkerlanden kregen... en dat ze minder hoefden te draaien en keren met de tractor. Ik zei dat mijn opa vast iets warms te drinken voor me had. En de man zei dat hij dat ook wel had. Ik reageerde niet. Ik kende de mensen in deze streek. Ik wist dat je alleen mensen uitnodigde voor de vorm. Je kwam niet bij de mensen thuis hier. Ik kwam alleen bij opa, achter de hakfabriek. En op verjaardagen bij ooms en tantes. Ik zei, ik ga maar weer terug. Goeie rit, zei hij. Kaaide de hond nog een keer en schaatsde naar de wijde Alm... en van daaruit verder... Terug naar mijn nieuwe dorp. Het was mijn eerste winter daar in dat dorp. Ik voelde nu dat ik echt ver van mijn familie vandaan was. Het voelde koud. Het voelde alleen. Ik miste de bierfles op de lage tafel van mijn opa. En ik miste de grapjes van mijn ooms. Wintertime winds blow cold this season. in love. I'm hoping to be. Winter's so cold, is that the reason keeping you warm? Your hands touching me. Come with me dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love. Wintertime winds, blue and freezing Coming from northern storms in the sea Love has been lost, is that the reason? Trying desperately to be free Now a me, dance, but if Winter's so cold this year You are so warm, my wintertime love Goudmijn, dat is een prachtig kro programma dat onlangs verhuisd is van Radio 2 naar Radio 5. En mocht u die zender nog niet kennen, dan is Goudmijn een goede aanleiding om eens op te snurren op de vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Want uh, dan presenteert Stefan Stassen samen met uh, meneer Van Haals prachtige verhalen. En die kunt u natuurlijk allemaal terugluisteren op hun site. Hè. Is een beetje zoeken, maar als je Goudmijn en KRO intikt, dan kom je er nou altijd. Bij ons met draaitafel en platenkoffer, DJ Suna met het Danspaleis. Uh, wat is het danspaleis? Het danspaleis is een oudere disco. Disco voor ouderen. Ja. En het is reizend. Het uh, gaat langs de zorgcentra van Nederland. Ja, en, en hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat is die platenkoffer mee. En we gaan met heel veel muziek van toen... gaan we naar de zorgcentra, naar de ouderen. En dan is het feest in huis. En wat gebeurt er dan? Um, heel veel. Ja? <laughs> ja um... Hoe reageren ze? Um, van uh, meezingen tot uh, tranen uh, van ontroering. Tot um, mensen die eerst heel stilletjes in een hoekje zitten en dan heel langzaam gaan bewegen. Tot aan uh, polonaises die lospassen. Oh, ja. Of de rock'n'roll uh, die uh, uit de verste hoeken naar, naar boven komt. Ja, maar je draait ook voor jongeren? Ja. Ja, jongeren voor een jonger publiek. Dus uh, uh, ik zou dus voor twintigers of dertigers te draaien. Ja. Ja. En wat, wat is het verschil als je voor ouderen draait, zeg maar 50plussers? Laten we daar maar even. Uh, jo jongeren zijn altijd bezig met imago. Hoe zie ik eruit? Uh, wat, hè? Dus die komen niet zo heel snel los. Um, die zijn nog heel erg met zichzelf bezig. En ouderen die... Ja, zou jou dat nou een worst wezen? Of, je, of de een naar jou kijkt. Of, de, he, of wat voor kleren je aan hebt. Dat is allemaal passé. Dat, dat is uh, niet meer zo belangrijk. Dus ja, het gaat veel meer om... Het is, het is veel schaamtelozer, veel losser, veel spontaner, veel opener. Eigenlijk voor mij is het het ideale dansmuziek. Oh ja. Ja. Omdat de muziek ook direct de kern raakt. Ja, en uh, nou ook omdat uh, er direct een reactie is. Ja, dat goed. En hoe lang, duurt, en hoe lang, hoeveel, hoeveel, hoe lang draai je? Uh, twee uur. Twee uur? Ja. Oké. Okay. Ja, en heel vaak zeggen mensen ook, dat heet er dan, activiteitenbegeleiders. Mensen in een, in een uh, bejaartenhuiszorgcentrum die dan uh, de activiteiten verzorgen. Die, die zijn dan soms ook bang van, goh, hè, duurt dat allemaal niet te lang, maar nee. Ik bedoel, het is uh, allemaal herinneringen die naar boven komen. Dan kan je er niet genoeg van hebben. En hoe lang doe je dit al? Um, ik ben er vijf jaar geleden mee begonnen, maar dat. dat, dat raakte mij toen heel erg. Maar uh, ik uh, heb, heb nog ook een heleboel andere dingen gedaan. En het bleef zo aan mijn broek hangen dat ik dacht eh, nu is het gewoon afgelopen, nu ga ik ervoor. Dus dat gaan we doen. Je krijgt er ook goede zin van. Ja, dat is eigenlijk waarom ik het blijf doen. Als ik dan in, in mijn busje naar huis rij met mijn spullen, dan ben ik altijd gelukkig. En dan, het geeft zo'n... Ja, het, is, het is echt zo te gek om te doen. En al die beelden die komen dan weer voorbij wat er gebeurd is en alle... Uh, ontroering die erbij hoort, is gewoon heel leuk om te doen. Ja. Ja. Kun je een mooi moment uh, voor ons omschrijven? Uh, er zijn er ontzettend veel mooie momenten, maar uh, ik kan er eentje noemen van iemand die. Uh, uh, mensen zijn mobiel of minder mobiel. De een zit in een rolstoel, de, de ander die staat achter zijn rollator, en de ander die, uh, die swingt uh, nog lekker op de dansvloer. Maar deze man zat in een uh, zo'n rijdende uh, rolstoel met zo'n uh, joystick. Ja. En uh, hij uh, rolt naar me toe, naar mijn draaitafel. Als mensen een verzoekje willen aanvragen. En uh, hij uh, zegt, uh, ik buig me voorover en hij zegt... Uh, Heb je ZZ en de maskers? Nou, ik had wel vaag ergens iets gehoord van wat ZZ en de maskers dat die bestonden. Maar goed, ik had hem niet bij me... Uh, de keer daarna dat ik er was, uh, dacht ik, nou, ik neem ZZ en de maskers mee. En, uh, dus hij kwam weer naar me toe en zegt: Heb je ZZ en de maskers? Ja. Ik zeg: Die heb ik voor je. En ik draai het nummer en hij drukt op zijn joystick en ik hoor zo'n. En heel langzaam glijdt hij naar achter. Zijn voeten komen naar boven zijn benen en zijn. Hij glijdt naar achter en hij ligt eigenlijk als een soort, uh, in een, alsof hij in een soort bed ligt. En hij sluit zijn ogen en hij gaat naar zet zetten en maskers luisteren. Dat is ook een manier van genieten van muziek. Je hoeft niet eens op de dansvoer te staan. La comparsa. Een nummer lang, bleef die mooi zo liggen en genieten van het nummer. En toen ging zijn rolstoel weer omhoog. Bedankte die me. En rolde die weer weg. En reed weg. En reed weg. Dus heb je nog zoveel veel meer verhalen. Zo zijn er een hele, heleboel verhalen. Hoe heet je eigenlijk in het echt? Heet je uh, Suna? Ja, mijn naam is Suna. Ja. Dat is ook een mooie naam, hè, Suna. Ja, het is eigenlijk van Suzanne, maar kon het niet uitspreken. Dus toen werd het Suna. Hoezo kon je Suzanne niet uitspreken? Toen ik anderhalf was. Oh, wat goed, Suna. Vanavond dus kijken, Nederland 2, tien uh, voor half acht. Uh, dan kunnen we het helemaal zien, jouw uh, reizend danspaleis. Ja. Maar we gaan nu ook iets heel leuks doen. Danspaleis. Dames en heren, hier aanwezig. Met draaitafel en een koffer, 45 toerenpraatjes, DJ Suna. En u thuis zet de radio iets harder... Uh, schuif dingen aan de kant. Zoek uw partner. En als u geen partner heeft, dan uh, zoek u zelf. En uh, demp het licht bijvoorbeeld. Uh, hou je adem in. Hou je hart vast. Hier is DJ Suna. Ja, dames en heren, um, ik zou zo zeggen, schuift u gewoon lekker alles aan de kant. Aan de kant. Gaat u lekker staan. Um, haal de buren erbij, want we beginnen met een Polonaise. Oh, met Ja, Polonaise. ja, ja familie, alles, iedereen mag uh, naar binnen, uh, want we hebben uh, heel veel mensen nodig. Um, ik zou zo zeggen, gaat u lekker los op Piketanissie van Johnny Jordaan. Gaat er altijd in. Een piccadilly maak je blijvend zien. Ja, dat gaat wel lekker. Ik heb geen trick in ja. zo'n Franse perno. Ja. Dat witte spul ja. krijg je van Macedo. Ja, die Polonaise is het al lang, hoor mensen. Haal iedereen erbij. Die trick ik van mijn leven niet. In plaats van vodka. of English in Een piccadilly. Een pikketanussie, een pikketanussie, Dit dit gaat ja, voor er Voor mij mag er wel een borrel in. bij, hoor. Bij. Een borrel erbij. Ja, dan. De ja. limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen, zijn zeker niks voor mij. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik niet druk oh, in. Wow, houdt u vast, ik houdt u vast. Een, drankie, een glaasje richt en neer, wat het liefste word ik uit. Kijk uit Was een Nederlandse neut, een gaat er altijd in. Een piketanisie, maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van een cadeau. Oh, dit is onze eigen volknooi. Deze aqua die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, Oh, denk je Een piketanisie, een piketanisie. Een zien, dat gaat er altijd in. Een pikant. Ja, we weer even Tandes. mensen. Langs ga ik weer. Een, een pikantantanesi, mag je blijven zien? Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat vind nou, ik een echt huiskamerfeestje. En ook die Dijnse aardgewaad Die drink ik van mijn leven hier. In plaats van vodka of een lysine. Een pikantanesi. Een pikketanisier, een pikketanisier, het gaat er op het ding. Ah, ik vind het een heerlijk lied. Ik word er altijd vrolijk van. Goed, eh, wat hebben we tot nu toe gemist in de uitzending? Yes, sirree. Meneer van Beuningen. Heeft hij nog een laatste muziekhistorische rechtszetting te doen dit jaar? Jan Emous ging het hem vragen. Een hele goede... Morgen, Rex van Beuningen. Een hele goedemorgen, Jan Eemans. Heb jij een, uh, een, een echte boom of een kunstboom in de kamer? Nee, ik heb een echte boom. Wat voor een? Een blauw spar. Mooi. En wat hangt erin? Van alles en nog wat, maar echte kaarsjes. Laten we dat even duidelijk stellen. En het optuigen, doe je dat samen met je ouders? Met een blusser. Met een bl wat zeg je? Ik blijf er gewoon bij zitten met een blusser. Bij de echte kaarsjes ook. Ja, kan me altijd misgaan. Heb je hem opgetuigd met je ouders weer? Zoals net als vorig jaar? Ja, maar ze zijn wat minder bij hand en been ook. Daarbij dus uh, ik doe het meeste. Maar ik heb een zo'n grote doos met allemaal uh, ballen. Ik vraag ja. uw aandacht voor de Rex van Beuningen Kerst Special. Ja, ik, wou, ik, ik, ik wil de gelegenheid te baat nemen om deze kerst eens een mooi nummer van Mahalia Jackson te draaien. Waarom? Ik vind dat zo'n lekkere wijf. Ja, ik... Ik zeg het maar op zijn limburgs, ik vind het zo'n... Ik weet het niet, ik word helemaal hot van deze vrouw. Uh, niet alleen de manier waarop ze zingt, maar gewoon haar hele, hele voorkomen, haar hele postuur. Het, het werkt allemaal mee. Dus um, ik, ik, ik krijg het gewoon een beetje warm van deze mevrouw. Gewoon ja, haar hele aura eigenlijk. Ik, ik weet uit betrouwbare bron, want ik heb haar nooit zelf zien optreden. Daar ben ik zelf dus een beetje te jong voor. Maar je moest altijd ik, ik, uh, in, in de kerk of op het podium waar zij speelde. Ze is in Nederland geweest in het concertgebouw. De eerste vier rijen waren onbezet. Want ja, daar kwam zoveel warmte, zoveel speeksel, zoveel, zoveel Mahelia naar voren dat mensen dachten, nou, ik ga een stukje achterin zitten. Het was een, een stem als een orkaan. Het was ongelooflijk wat die vrouw daar uitstootte. En dat maakt... Heel hit, eigenlijk. Dus voor jou, wie kerstmis zegt, die zegt... Mahalia Jackson. Maar dat zeg ik, hè. En daarom is deze rubriek ook zo goed. Om mensen die kennen dat niet meer... dus om die, die, die, die mevrouw weer eens even in het zonnetje te zetten. In een stukje horen. Mag ik jou alvast hele fijne kerstdagen toewensen. Ja. En, en, een, en een gelukkig uiteinde. En een goed begin, bovendien. Want we zien elkaar volgend jaar pas weer, hè? Ja, we gaan volgend jaar het, uh, we gaan even twee weken tot tussenuit. Volgens mij heb ik gehoord uh, van de KRO-leiding. Weet jij nog een adresje voor vuurwerk... dat een beetje betaalbaar, uh, zal ik je zo zeggen, tijdens de praat. bij jou in de buurt, toch? Ja, ik heb een heel goed en goedkoop adresje in Duitsland. Je hebt de hele schuur vol liggen, toch? Hoe weet jij dat? Maar, maar je Jackson dus, en ja. welk nummer wordt het? Dit wordt een Negro Spiritual. Het is Silent Night, Holy Night. Laat Mahelia maar los, komt, Rex. Uh... Tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar, Jan. Oh, wacht even. Je moet, een knopje je moet de... wel de lift moet je laten zakken van de pick-up, hè? Zo. Mahelia Jackson. Tot volgend jaar. Oh. No. Yeah. We dit singeltje thuis ook. Ik zie het voor me. En wij draaiden dat ook met kerstmis. Mijn vader was ook gek van Mahalia, Jackson... Goed. Vergeet onze website niet. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Www.adalienevanlieer.nl. Kan je straks alles terugluisteren? Ze zijn nu hard bezig, de boys. Oh, Vincent ja, gaat terug. Jij moet een podcast maken. En Francis. Je uh, uh, kunt ook mailen naar het Goede Leven En uh, bevriend me ook op uh, Facebook. Dat is leuk, want dat gaat veel sneller allemaal tegenwoordig. Nou, ik wou zeggen, uh, zou zeggen, uh, tot volgend jaar. Hè? Want de komende twee weken zal Axel van der Ende op deze plek zitten. Op dit tijdstip. Dus even twee weken. Week een uh, heel ondergeluid uh, namens mezelf en mijn regisseurs Vincent Krom en Francis Broekhuizen en vast ook namens mijn uh, technicus verdacht uh, Nico Verhoog. Alle drie de heren, die verdienen eigenlijk een applausje, ja. Want er is vannacht een hoop misgegaan en alles is opgelost. En het was hartstikke leuk. En um, ik namens ons allemaal en iedereen thuis. Alvast een fijne kerst en goed oud en nieuw. En uh, zoals Arno Hintjes altijd tegen me zegt, zijn, hè?